wij beginnen onze, aan na, na, onze les les 14 ik zie wel dat nog mensen aankomen, maar wij beginnen al pas uh, wanneer ik zie dat mensen Blijven komen. Ik bedoel, sommigen die dan een keertje niet komen, en dan weer, sommigen die een maand niet komen, en dan weer komen hier. Dat is geweldig. Dat geeft mij enorme kracht. En ik, eh, dan, dan zie je wel toch dat de mens verlangt naar, naar, naar, naar beterschap. Je moet zichzelf overwinnen. Het is niet eenvoudig om te werken met tegen, of wanneer je zo, uh, zoiets hebt in jezelf als, wat we noemen dat slechte beginsel, of onze ego, of ons verstand. Want ons verstand fluistert ons telkens, elke minuut wil je ons afbrengen. Uh, en we moeten doorstaan, we moeten weer overwinnen. Het is niet anders. Steeds overwinnen. jouw inertie. Steeds overwinnen. Overwinnen, overwinnen. En dat is natuurlijk in het begin like wel vermoeiend. Maar als je dat regelmatig doet. Dan wordt die andere kant. Die gaat so so zich vermoeien. Dan wordt dat. Je moet zo doen dat het. Het staat ook geschreven in het almoets. Dat de mens moet zo aan zichzelf werken. Zo so, uh, persistent. Dat, dat er moment komt dat ook zijn eigen jezerara, zijn eigen slechte beginsel gaat van hem houden ook in andere woorden de, de, de engel de, de engel des doods gaat van hem houden hoe kun je je voorstellen want des, de engel des doods dus de bepaalde kracht die ons afbrengt als het ware en die de dood heeft gebracht in de, op aarde natuurlijk door ook de zonde van de mens uh, aan het einde der tijden zal die ook zal die veranderen in de engel des levens en dat is erg moeilijk en erg fijn iets wat je niet vindt in geen enkele religie, want dan juist doen ze daar kapot ermee. en daarom dat zij begrepen ze dat niet en in onze tijd is het al zo dus onthoud dat de, de engel des doods Malach heet het, die zal dan aan het einde der tijden veranderen in, in de engel des regens. Ik heb geen voorstel. Want niets is verkeerd ges ges geschapen, niets is slecht. Maar dan leren dan straks, hoe meer je, je je overwint, en je komt hier en, en thuis, en de andere doet, iedereen doet het op zijn eigen manier. Uh, dan hoe meer je dat overwint de, de, hoe, hoe meer gaat als het ware jouw slechte beginsel jou helpen ja. natuurlijk altijd met uitgekende probeer je alles op uitgekende manier jou af te brengen en de hele verdienste van ons is om hem te overwinnen dus niet overwinnen om hem kapot te maken of uh, maar boven jouw verstand te gaan verstand dat is uh, dat is wat het uh, slechte beginsel gebruik, gebruik maakt van ons verstand en het verstand zegt nou wat moet je doen waar moet je dat doen, waar moet je dit waar moet je dat doen, Kijk, doe gewoon doe normaal etc. cetera dat moet je steeds overwinnen, elke dag weer opnieuw, opnieuw want jij bent anders, elke dag en dan overwin je elke dag weer op nieuwe, nieuwere inspanningen nieuwere dingen van jezelf brengen tot leven dus eigenlijk wat je doet ook jouw eigen engel des doods die bij jou zit als het ware die, dat betekent die dode wensen in jou dat die brengen dat elke dag tot leven door steeds boven jouw verstand te verkiezen om boven jouw verstand te gaan, dat betekent dat jij zegt nee, met, met, tegen jouw verstand artsverstand. ik ga met je geen discussie aan, Al, je, hebt altijd, je hebt altijd gelijk, moet je ook weten dat het altijd zo is, de slang altijd heeft gelijk, moet je nooit uh, euh, uh, proberen te uh, het, verstandelijk met je met met met uh, slecht beginsel om te gaan hij gaat zich vermomen als heilige. hij gaat zich vermommen. Uh, en hij gaat jouw moraal lezen. Hij gaat zeggen, het is toch niet moraal, het is toch niet moralistisch, het is toch niet goed, het is toch dat. Hij gaat allerlei prachtige argumenten naar voren brengen, om jou af te brengen. En zijn redenaties zijn geweldig. Het is zo logisch, zo goed opgebouwd, dat dit dat vlekkeloos is. Zoals hij dat kan, uh, de retoriek, hij is de meester van de retoriek die slechte beginsel dat slechte beginsel van jou want ik had ook geprobeerd een tijdje geleden probeerde ik ook mijn orthodoxe broeders ook over te brengen dat zij ook boven hun verstand gaan want hun geloof is uh, onder het verstand en en het lukte mij niet want ze zijn sterker dan ik elk orthodox voelt zich veel, vele malen, miljarden malen sterker dan ik, dat, en dat klopt ook klopt, Hij is sterker dan ik dan. want zijn argumenten wat hij naar voren brengt, zijn redeneringen die zijn voor mij net zoals dood, als dood redeneert met, met, met, met de mens, moet je redeneren met dood, en hun redenatie zijn net als dood voor mij, dat is allemaal door verstandelijke, verstandelijke overwegingen prachtig, moraal en geen leven. En, uh, en uh, tot het, uh, nou, um, op een bepaald moment werd mij van binnen verboden om met hen in discussies te kunnen treden. Van binnen. Niet ver, mag je dat niet doen? Want het is niet goed voor mij. Niet goed voor mij. Het is gevaarlijk voor mij om met hen om te gaan zo so is dat voor iedereen van jullie want de logica van religieuze mensen ook in jou, met al, en dan moet je altijd zien dat dit alles in jou is ook religieuze mensen dat is ook in jou ziet. Iemand wat religieuze mensen die alleen maar onder het verstand iets gelooft dat is religieuze mensen want alles we hebben gezegd, Kabbalah is alleen maar in de mens dus, oh sorry alle krachten, alle, alles wat in de wereld zijn, moet je in jezelf vinden. En niet zeggen, die andere, die groep is niet goed, en andere groep niet zo. Alleen zeg ik alleen, bij wijze van spreken, dat bijvoorbeeld, orthodox, orthodox die, laat ik zeggen, religieuze mensen is dat. Maar alles moet je in jezelf vinden. Hoe, kan, hoe kunnen we dat vertalen? Naar de krachten? Uh, wij streven dus, uh, wie aan zichzelf werkt, zoals wij doen in Kabbalah, dat wij proberen één, ik zeg je dat, één uh, territorium, alleen zien dat de hele wereld één territorium is, één, een, één, een, éénmanszaak is, ja. terwijl, uh, alle anderen, die hebben alle andere, ook andere wat betekent andere krachten in mijzelf, ik heb ook, dus ik heb in mijzelf krachten, die alleen nastreven, uh, Eén territorium, dat het hele wereld is een manzaak, laten we zeggen alleen van de wetten van het heelal, van de schepper van het licht. Maar ik heb ook andere krachten in mijzelf, die dan willen delen en share hebben die zeggen dan, nee het is niet zo uh, het is een BW het is een besloten vernootschap sommige krachten in mijzelf, die zeggen nee ik ben niet ermee eens ik wil niet dat het een maandzaak is van iemand anders en, en jij bent een werknemer dus ik voel me als werknemer. Bij de schepper. Ja? Want, uh, en niets anders. Maar die anderen die zeggen bijvoorbeeld de gevoelens. Andere dingen van mij die niet gecorrigeerd zijn. Bijvoorbeeld die religieuze mensen. In mijzelf. In mij. Niet in buiten mijzelf. Het is makkelijker te projecteren op buiten. Iemand anders. Maar zeg alleen dat. Het orthodoxe mag je niet dat. Maar altijd moet je weer terugbrengen naar jouw eigen krachten. Ja, zeg Niet dat zeggen die anderen zijn dit en dat. Zeg dat al in bewezen van spreken. Maar alles zit in mij. Alles zit in mij. En die anderen die zeggen dan nee, het is een besloten genootschap. Ik wil wel, ik herken wel dat, dat bestaat dat de wetten van het helaal de schepper, maar er eh, bestaat ook mijn eigen, mijn eigen territorium. Ik, ik, ik, ook, ik, ik, ik. Heel? En zo so is het. En dan moet je werken aan jezelf dat, dat tot zover brengen dat waar ben jij één territorium. Alles hele, Jij bent helemaal van. Binnen, al jouw strevingen zijn alleen maar naar de ene scheppende kracht. Alleen dat brengt waarheen. redding. Wij komen wel straks eventjes via, via de zoger Dan ik ga ik uh, gaan we dat even illustreren. Vorige keer, we beginnen nu aan de zoger. Vorige keer heb ik iets op een bepaald moment gehad over de. wat bevlekt of onbevlekt. Ik weet niet waarom ik het zo begon. Maar nu zie ik wel, nu zat ik even zo. En ik zag wel waarom ik het heb daarover gehad. Ik wist niet waarom. Maar dat was naar aanleiding van de laatste alinea. Wat hebben wij geleerd bij zoger? A dat kwam bij mij open, en ik wist niet dat hoe dat kwam bij mij. Toet er niet toe, het is niet van mij, dus het is de uh, laatste uh, linie als we kijken nu. Als we nu kijken naar de bladzijde dalijk, de vier, we langzaam En dan naar de tweede kolom. Twee en dan hebben we dan de, uh, de eerste volle alinea. begint op de tweede kolom dan staat dit we hee hou rood ja? ik ga even snel ga ik dat doornemen tot, om tot de punt te komen wat, wat, ik, wat ik bedoelde we hee hou ja, hier daar is, heet het? Vijfde regel. vijfde regel oh, dat is goed, vijfde regel de, ja? vijfde, de vijfde regel van de boven van de, van de tweede, linker kolom. Het so staat het, we hei hou rood, hallelu, en deze vijf lichten, want er werd gesproken dan over die vijf lichten, en het, het, het zij licht, het zij licht, en al die andere, vijf keer wordt licht, word licht gebruikt, in het Torah, in, in het begin. En hij zegt zo, so, en vijf deze lichten dat zijn datgene wat uh, de wijzen hebben gezegd. Ha bara ha baru bayom rishod. Dat licht wat de schepper schip op de eerste dag. Ha ja adam tsufe vo meisof olam. Dat de mens de Adam, de, niet de mens, Adam kon in die licht in dat licht zien van een uiteinde naar het andere uiteinde. Dus hij gaat onbelemmerde zicht gehad omdat hij was niet hij was nog niet uh, gez, hij had niet gezondigd hij had niet vertrouweld zijn zijn zichtvermogen ja? uh, en dan komt er iets speciaals wat staat er kiewaan schenistakeel hakadosh barohu bador hamaabolo bador haflaaga aangezien de scheper keek dat betekent in zijn plan heel erg speciaal wat hier staat aangezien de schepper zag uh, uh, dat in de generatie van de watervloed en in de generatie van de babeltoren dat en keek naar hen en hij zag dat zij zullen hun, hun daden of hun, zeg dat, hun handelingen zullen zij zeg dat, bevlekken of zeggen dat, nou, kapot maken zeg dat, uh, vertroepelen zeg dat, kalkar zeg dat, uh, defect defect maken zeg dat, kapot maken beschadigen, oh, beschadigen, Erg goed, beschadigen beschadigen, kalkar dat zij zullen hun daden beschadigen, betekent daden betekent door hun daden zullen ze zichzelf beschadigen dus de schepper zag het nog uh, in, kan ik zeggen dat, vooraf. Voordat de, voor de mens überhaupt nog geschapen was. Dus nog, binnen die, nog op de eerste dag, dus wanneer hij ja de, schepper, de schepping begon te, te creëren, zag hij al dat zij zullen dan gaan zondigen. De generatie van watervloed en de generatie van. Aan de Babeltoren, natuurlijk later ook maar dat wordt niet daarover gesproken Dat is duidelijk dat dit ook later ook weer andere uh, natuurlijk andere generaties zouden dan gaan door met de zondigen want wat hij zegt aan ons we gaan zo doet met hem hij, het, hij richtte zich op de schepper en hij uh, het, verbor, verborg ja verborg en hij verborg uh, het licht van hen. Wat wil dat zeggen? Uh, dat natuurlijk de schepper wist al van tevoren dat de mens zou zondigen. Absoluut. Dus wij zien het hier nu nog, dat nog voordat de mens werd geschapen, dat al de schepper wist al dat de mens, dat de mens zou gaan zondigen. Dat de mens zou bevlekt raken. Iedereen ziet het? dus voor het scheppen van de mens heeft de schepper al ingezien dat de mens zou gaan be, be, zich bevlekken en daarna zou het dan weer moeite doen om zichzelf weer in, in schone te brengen dus zich, zichzelf als het ware de bevlekte plaatsen als het ware uh, schoon wassen. dat zit dus in het programma zelf dat de mens niet onbevlekt ooit kan geboren worden want dat is niet het doel van de schepping het doel van de schepping de doel van de schepping, schepping is juist dat de mens door, door het al zijn zonde daarna tot inkeer komt en dan gaat hij dan, dan pas is het is het de moeite waard om, uh, dat gaat hij bewust naar het, naar het licht toe uh, naar al die, alle ellende wat hij heeft meegemaakt, want alle ellende was ook opbouwend, bouwen en niet dat die naïeve naïve wordt geboren, naïve als naïveling. en die doet alleen maar wat ja-knikken. Alleen uh, uh, uh, de hele bedoeling is dat de mens door vallen en opstaan uh, ook, laten we zeggen, zondigt, maar zonder bedoel ik natuurlijk niet dat hij dat expres doet, omdat daardoor, daardoor die dan dichter bij de schepper komt, nee, niet, dat hij tot inkeer komt, maar toch is het wel zit in het programma dat de, de mens Um, die geen engel is uh, bevlekt wordt en kijk Adam werd geboren niet bevlekt natuurlijk, onbevlekt natuurlijk maar niet volma, uh, volmaakt in zijn uh, laten we zeggen uh, deels volmaakt niet, niet bevlekt maar alleen maar deels volmaakt waarom? Hij moest bewerken dat de, de, de, de, de Ganeden uh, zichzelf ook bewerken. Wat is de bewerking? Wat is dat bewerking? Dat, hij moest bewerken het de, de paradijs. Het de, de, de, de hoofd van Eden moest hij bewerken. Wat betekent het hoofd van Eden moet je toch bewerken? Hij moest zichzelf bewerken, uh, laten we zeggen. Uh, corrigeren zichzelf, om zichzelf los te koppelen van de onreine krachten in hem, dat is wat de Torah zegt, dat hij moest dan werken uh, in het, het, als tuinier als steinman, moet je dan werken, betekent dat hij moest zijn eigen, nog eigen onreine kracht als het ware nog, eraan werken om uh, dat, en we weten ook dat hij alleen tot de helft zichzelf is geboren dat hij al tot de helft zichzelf uh, vol, volmaakt heeft, maar onder was verboden voor hem om het licht naar beneden te trekken onder zijn midden. Want onder zijn midden, ook bij de mens, is Asia. Dus hier onder de mens, het midden van de mens, is ook de krachten van Asia. Natuurlijk niet de organen, maar ook alles is uh, verboden met elkaar. Dus hij mocht het licht niet naar beneden trekken. Hij moest ook, ook wanneer hij contact had met zijn vrouw, met de hava, dan moesten ze ook op een andere manier doen. Dan dus wat betekent op dezelfde manier natuurlijk als wij doen dat maar, maar de intentie moest anders zijn hij moest eerst met, de, met zijn gaba met zijn vrouw Heba, met zeggen we gaba heel goed, hebreeuwse namen gebruiken dan, dan niet de vertalingen uh, Griekse vertalingen die allemaal ingeburgerd zijn dan voelen we niet de krachten gaba betekent kracht van gai van levende kracht dus dan moest hij zij moesten beiden. Uh, als het ware, inspanning eerst leveren, om beide uh, uh, eerst als het ware, qua krachten ook de krachten die onder, de midden, onder het midden waren, om die naar boven te trekken begrijp je? Nee. oké, okay, dat komt, dat is heel goed dat je het begrijpt dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is daarom is het goed, dat is erg geweldig dat je het begrijpt, dus hij moest dan krachten net zoals wij in het gebed doen wij brengen de krachten ook van overal van ons naar boven ja, naar boven en, en de hele bedoeling is van de correctie altijd dat wij brengen dat allemaal naar boven onder, boven onze middelste waren ik zeg het alleen met woorden, luister niet alleen begrijpen met je hoofd, maar gewoon probeer te luisteren straks zo garans van uitleggen. Dus zij moesten ook krachten opbrengen omhoog hier en dan pas konden zij gemeenschap met elkaar doen en dan zou dat zou niet zou dit niet komen op, uh, op eigen belang. Als het en niet zoals daarna, na, de, na, na de, de zonde van Adam was, dat zij trokken het licht hoog, maar daarna toe naar beneden. En daar beneden hadden ze dan, kan ik zeggen, copulatie of samenvloeiing gedaan. Terwijl het moet omhoog gebracht worden, qua krachten omhoog, en dan kan je doen wel met die, met die, met die andere organen wel, maar dan word je dan niet bevlekt daardoor. En wanneer je dat trekt naar beneden daar, de, het licht gogma, naar beneden onder jouw midden, eh, daar, dat is dan, dat is allemaal leren ervan, dat is dan de zonde. Er moet, dus de bedoeling is dat je eerst optrekt jouw krachten omhoog, dat zeggen, boven jouw midden, en dat is dan jouw gebed, en dat is dan de middelste lijn, als het ware, jouw verzoek, jouw maan noemen we dat, man. En daarboven wordt het een middellijn gecreëerd door jouw verlangen worden rechter en linkerlijn uh, komen in samenwerking, in samenspel met elkaar. En daardoor wordt gecreëerd in jouw midden, in jouw, laten zeggen, in jouw bovenstuk van je lichaam. Uh, wordt gecreëerd in, in de middelste lijn Dus verswakt wordt. Verswakt de rechter en verswakt de linkerkant. En dat de verswakte toestand, dat, als we daar zeggen, uh, wat wij noemen dan chassadim, en daarbinnen zit Orchogma. Ja? Dat is dat die dertien, wat we zeggen, dertien. Dat mag wel naar beneden komen. Dat, kun, dat kan naar beneden komen. En dat is dan de manier zoals de schepper heeft, Geschapen, dat is dan de koshere ontvangst. Maar niet dat wij dan puurig voor, voor, voor verstandelijke naar beneden trekken. Laten we zeggen via linkerlijn direct naar beneden trekken. Dat was, was, was de zonde van Adam. Maar wij zullen ko komen stap voor stap. De zorg zal het geweldig uitleggen. En we zullen zien dat, dat het ons redding geeft. Maar de bedoeling is dus... <coughs> de bedoeling wat ik wilde zeggen dat op vorige keer dat de mens niet uh, dat geen mens onbevlekt uh, geboren was, is en zal zijn want al voor, voor de schepping wist wel de schepper dat de generatie van, uh, van de watervloed dus um, verder dat die zullen dan natuurlijk zichzelf bevlekken, laat staan alle andere generaties daarna. Maar natuurlijk is het zo dat uh, in de religie moest het wel een volmaakt beeld gemaakt worden van een mens. Men kon niet inzien uh, dat de schepper alleen volmaakt was begrijpelijk. Nieuwe volkeren kwamen en, en kwamen met religie waarbij ze probeerden van de mens om dichterbij te brengen de beeld van, van God. Het hadden is natuurlijk gemaakt iets van, van dat het geboren is op een manier dat dit onbevlekt was. of dat. Maar de hele bedoeling dat natuurlijk van de schepping van, van de mens is dat de mens vanuit zijn bevlekte toestand Zichzelf als het ware vast. Die vlekken, als het ware bevlekte vlekken, vast. En kom dan daarmee tot zijn vervulling. Hoe kunnen we dat even vergelijken? Hoe kunnen we dat even een, zeg maar, een beschrijvingje aangeven? Een, een voorbeeld. En dan heb ik een voorbeeld ge gezien, uitgesproken. Het lijkt op de nachtlijst, de nachtlijst, weet ik niet wat ik heb gedaan dat het, dat het um, vergelijkbaar is met laten we zeggen, tot de hele, tot de komst van de Messias ja? tot de vooravond van de komst van de Messias wat betekent onze vervulling onze correcties dat wij alle correcties hebben gedaan hoe zal ons innerlijk eruit zien ja? uitgaande dat wij, voordat wij beginnen ons corrigeren, dat wij bevlekt zijn ja? allemaal zijn we bevlekt geen mens was ooit die onbevlekt was absoluut, Abraham, iedereen was er natuurlijk iedereen, de ene was minder meer, dat zijn andere dingen, maar allemaal zijn bevlekt want zonder bevlektheid euh, zou zouden we geen werk hebben ja? zouden we geen werk hebben wat is nou voor eens wij niet bevlekt zijn onbevlekt zijn gemaakt, zou er iemand gemaakt worden, dan heb je geen werk hier op aarde wat moet je dan hier op aarde doen dan, waarom, moet je, waarom moet je dan moet je op aarde hier op, überhaupt verschijnen? Dus de bedoeling is natuurlijk niet... <coughs> maar dat kon men aan een mens niet ver, ver, vertellen. Maar de bedoeling is, wat is de bedoeling? Dat wij inderdaad beginnen helemaal bevlekt, helemaal dat onze laten we zeggen, onze kleding, als ze waren, onze ze allemaal bevlekt en de, weet ik veel, met stank en van alles. De hele bedoeling dat wij in onze correcties, dat wij steeds, steeds wassen en als je wast, wil je zeggen, jouw kleding. Laten we even een voorbeeld geven. Je doet hem naar de wassaretten. Brengt hem naar de wassaretten. Dan wordt gewassen. Maar er zijn wel sommige vlekken die erg koppig zijn. Sommige vlekken die dan haal je niet eruit. Ja of niet? Gebe gebeurt er wel eens. Nou, uh, dan blijft wel eens een vlekje ergens zitten en misschien zelfs zo koppig, dat dit ook niet door de stommerij kreeg, ja? kreeg je ook niet, niet uh, helemaal wit. Ja? spierwit. Nou, de hele bedoeling van onze correctie is natuurlijk dat wij alles wassen, al onze laten we zeggen, onszelf, onze wensen, onze, net als kledee, gaan we dat allemaal wassen, schoonmaken, en er blijft wel natuurlijk Klein vlekje nog blijft wel zitten, want dat klein vlekje dat moet nog, moet nog zo'n sterke kracht komen van de Messias, van de kracht van de bevrijder, zo'n licht. Dat zo kracht heeft, dat na de 6000 jaar kracht heeft, ook om dat soort vlekken nog verschonen, dat het helemaal wit, spierwit zal worden. Zo so zal ook onze ziel zo so zijn. Worden, zal worden. Maar onze taak is dat wij ook die vlekken die, die niet door onze toedoen, die niet uh, spierwit uh, te, uh, te maken zijn, dat wij die toch wel wassen op de manier dat het, dat het schoon is. Ja, kijk, je kan bijvoorbeeld uit de wassaretten iets halen, jouw was, een uh, jurk of iets anders, of jouw broek, en je kan het aanzetten, aandoen, en het is helemaal schoon, Schoon, maar vlek wel zit wel daarop. Maar vlek is niet uh, schadelijk. Het is niet. Het, stink niet. het is niet een, een andere dingen. Het is wel schoon. Maar vlek wel zit. Dat is de manier waarop de mens aan de mens gegeven is. In deze wereld. Om zichzelf schoon te maken. Maar begrijp je? Maar geen mens kan zichzelf zo schoonmaken. Nooit uh, nog Adam, nog uh, wie dan ook, geen enkele heilige kon zichzelf zo spierwit uh, schoonmaken dat er geen, absoluut geen vlekje zou blijven zitten. Want dat komt pas na de Messias, waar in Messias komt, Messias komt, bevreder. Dan wordt het dan dat. Waarom? Dan wordt de dood uh, opgelost. En dat betekent, de dood is dan dat vlek. Vlekje wat altijd blijft zitten. En dat vlekje moet wel blijven zitten. Het is wel niet meer stinkt. Het is wel schoon. Maar het moet wel zitten. Want dat, en dat is goed dat het zit. Want anders zou de mens zou denken. Je bent klaar ermee. Als een mens toch kijkt naar zijn broek. Of naar zijn jurk. En hij ziet toch wel de een vlek zit, ja? En hij brengt het in verband met, met het feit met wat, het, wat hij had uitgesproken of hij of iemand anders wat het allemaal geweest was dat het vlek toch blijft zitten dat doet hem toch wel iets uh, verlangen naar het moment wanneer het wel verschoon zal worden en toch wel inkeer tot inkeer brengen in welke toestand dan ook dat hij terugkomt in zijn innerlijk naar Adam naar de toestand van Adam want geen mens gaat dood, voordat hij Adam ziet. We zullen allemaal zien, hoe we allemaal leren in zoveel. Dus Adam, we zullen allemaal zien, wat Adam ziet, Adam zelf, ziet als het ware aan de poorten van de, van de Garneden, van de paradijs en iedereen kan binnen, binnen, wanneer hij binnen, voordat hij binnenkomt, die ziet Adam, want wij komen, voor het wanneer, wanneer de mens dood gaat dan is zijn ziel, verlaat zijn lichaam. Nou, verlaat zijn lichaam, dan kan je dan verder al die weg, de weg verleggen, als het ware, naar, naar, naar wie het? Naar het paradijs. Dat is dus, daarom heb ik het misschien, vorige keer heb ik gegaan over onbevlekte toestand en bevlekte toestand. Gelukkig allemaal, prijzen de heren, de heren, dat wij gebevlekt op aarde loop, dan hebben we werk. Anders is het niet. Ook dat is de, dat is strekking van wat ik wilde je alleen vertellen dat je niet denkt dat ik overleving heb of dat ik iemand wil dat God begoedigd dat ik alles zit in ons, in elk mens van ons. Oké, okay, dat was eventjes, dat was even verduidelijking dat ik niet, dat je niet denkt dat ik iemand aanval of God begoedigd want mijn broeders die vallen me eerder dan van binnen, van binnen mijzelf, niet van buiten, van buiten is allemaal rust. Maar ook, met mijn broeders valt het absoluut nergens over te praten, het is net of je praat met de slang. precies hetzelfde, ik bedoel mijn broeders bedoel ik met die mensen die, met die orthodox die dus die religie beleven die Tora leren, maar op de manier zoals zij dat doen. Maar dat bedoel ik ook nooit, dat dit van buiten mijzelf is. Altijd zeg ik binnen mijzelf. Binnen mijzelf zijn ook wensen die ook net zo religieus, laten we zeggen, die net zo koppig zijn als, als mijn volk wat van buiten is. Dat bedoel ik. Altijd moet je terugbrengen naar jezelf. Dan, voor, dan had, ik nog, had ik nog iets gezegd van uh, aan het einde van de les iets van uh, zoek je eigen partner of zoiets. Moet je altijd weten, kijk, als een mens hier komt, voor het eerst, of alleen eh, sinds kort onze cursus volgt, dan natuurlijk hoort hij wat ik zeg, en die denkt, die, die neemt het letterlijk, ja, doe dat, letterlijk, je denkt, inderdaad dat ik spreek over onze wereld, en dat is natuurlijk begrijpelijk dat dit moeilijk is, want, maar, ik spreek geen woord over onze wereld, als ik spreek over Madonna, dan moet je ook niet, Aantrekken, denken, overwin jezelf. Dat ik spreek niet over Madonna. Of ik spreek over orthodoxe Joden, mijn broeders. Absoluut niet. Ik spreek over die krachten die dan, als ik spreek bijvoorbeeld over religieuze, bedoel ik mensen die één lijn hebben. Dus op één poot lopen. Die werken niet aan zichzelf. Alleen God of Allah, wat is allemaal? Wat is het allemaal? Wat is het allemaal? Schrijven, dat of Hari Krishna. Maar dat hebben geen lijn, geen twee poten en wij werken, mensen, niet wij, de mens heeft ons geschapen, dat wij op twee poten leven, gaan, net zoals wij twee voeten hebben, we. links is ons verstand, en rechts is onze hart, laten we zeggen, en werk moeten wij we doen, dat is, dat is ons werk, dus, dat jij goed begrijpt, dat ik niet, dat als ik zei, dat zoek naar je eigen partner, dat de, de hele week moet je dan wel even vrij nemen van je, van je werk en gaan zoeken naar je partner? Ga even internet in van die uh, relaties, weet je nee, wel? Nee, een mens kan zo denken. Wat is er nog? Geen woord onthouden goed. Het, wij spreken in de Kabbalah, geen woord over mens van vlees en woedend. Het, want het interesseert ons dat niet? Ja, wij spreken over de methode. En jij moet het toepassen, die methode. En klaar, maar wij spreken nooit over mensen. Want nou, houden, erg goed. Want anders verdwal je weer in, in moralistische dingen, of weet ik veel, of andere dingen. Dus, zoeken naar je eigen partner, wat ik je had gezegd, bedoel ik dat natuurlijk je binnen jezelf moet je naar, naar je partner zoeken. Alleen binnen jezelf naar je partner zoeken. En niet heel anders. Dan vind je misschien een andere partner in je inflation bloed, Maar het is niet de, de, de taak dat jij moet zoeken naar een, naar een partner eh, buiten jezelf. Als je vindt in jezelf jouw your partner, dan, uh, dan zal ook uh, uh, heus ook jouw eigen. Uh, tegenligger of uh, partner zal jou ook nog uh, toch wel opvallen bij jou, maar als je dan in jezelf jouw eigen partner niet vindt binnen jezelf dan ook de andere zal jou ook niet, niet, zien, niet zien jouw echte of de, jou, jouw deel van jou in, het, in een wortel, de ziel van jou de ziel bestaat uit twee delen we hebben gezegd en de bedoeling is natuurlijk dat je hier op aarde binnen jezelf en jouw partner vindt dus uh, mannelijk en vrouwelijk dat is de mens yeah. en als je nog daarbij nog een iemand heeft uh, daarnaast die dan die nog ja uh, uh, yeah, een mens de mens van vlees en bloed uh, daarbij, nou dat is meegenomen ah, nee, als al nee dan is het nee, moet je ook niet uh, kost voor kost proberen zoals onze religie zeggen, een mens moet getrouwd zijn we hebben allemaal kinderlijke zaken. ik kom met iemand hier moet ik zeg: Het interesseert me of iemand getrouwd is of niet. Absoluut niet. En dan heb ik iemand, natuurlijk heeft mij, uh, iemand van, van onze cursisten heeft mij ook nog benaderd. Ook weer met kinderlijke vragen, maar het is natuurlijk begrijpelijk. Die zegt tegen mij: Oké, okay, zegt hij mij dan, want, want de slang werkt bij hem bij iedereen van ons, maar hij zegt oké, okay, dat begrijp ik, dat de ziel in de wortel twee, twee kanten heeft, mannelijk en vrouwelijk, ja begrijp ik maar hoe komen dan in onze wereld uh, mensen die dan uh, een man uh, houdt van een man en een vrouw van een vrouw, hoe komt dat? zo erg mooi, mooie vraag heeft je gesteld met zijn hoofd de, niets absoluut dat absoluut niet tegenspreekt absoluut niet tegensprekelijk is. Begrijp je wel? Ik zal we eventjes een paar woorden vertellen, want dat we één keer dat we het goed weten, dat moeten we dat niet meer daarover spreken. <coughs> natuurlijk religieën begrijpen dat absoluut niet. Rel religieën. Er staat geschreven dat uh, uh, een man zal niet bij een ander man liggen, bij liggen. Wat is dat? Ze begrijpen dat niet wat het is. En natuurlijk hebben ze daar ook gesteinigd die mensen daar vroeger, voor die, die dingen. En ook in onze, kijk nou wat, wat al die kerken daarover schreeuwen. En daar allemaal, ik katholieken en al die, die andere. Uh, omdat zij begrepen de Torah niet. En zij begrepen de Torah net zoals wat jullie, wat, wat ik jullie uh, heb gezegd. Letterlijk, zo so staat het, wat is de hemel? Dat is de hemel, zeggen ze boven, laten ze zien met het puntje, met een vingertje. Zij begrepen de Torah niet. Met al hun toewijdingen, begrepen ze het niet. Het komt zo, en vertel ik, waarom, waarom vertel ik het jullie? Dat ik begrijp ik dat? Ik vertel alleen vanuit de instructie, hoe dat in elkaar zit. En vanuit de instructie zit het zo, ook mijn broeders denken het net zo, net zoals roms het is allemaal, allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde domheid, niet domheid, gewoon onvermogen om te denken, om, te, om, te, om te in te zien de goddelijke logica. Het is niet dat zij schuldig zijn of zo. Het is menselijke logica. Natuurlijk is het zo. So. Hoe kan dit dat? Ik krijg toch geen, geen uh, kinderen. Weet ik veel. Allerlei, allerlei praktische overwegingen. Terwijl ik vertel je dat even in een paar woorden. Want het is voor mij geen onderwerp. Want ten eerste. De schepper heeft absoluut niets te maken met onze lichamen. Onthoud het allemaal. Absoluut heeft niets te maken met onze lichamen. Hij heeft alleen uh, te maken met de ziel van de mens. Onthoud dat allemaal. Nou, er zijn, er zijn uh, elke ziel van elke mens zonder uitsluiting. Dus ook een mens, wil elke mens, die hetero of, of laten we zeggen, wat is hier, wat genoemd, hetero of homo. Absoluut, elke mens bestaat de ziel in de wortel van mannelijke en vrouwelijke zijde. Nou soms gebeurt het zo, omwille van de correctie, omwille van de vol, vervolmaking, dat een mannelijke ziel van boven, laten we zeggen, die komt in het lichaam van een man, of som, soms komt dit in het lichaam van een vrouw, allemaal, allemaal door schepper zelf bepaald. Begrijp je dat? Dus die komt in een mannelijke eh, ziel, mannelijke gedeelte van de ziel, want ziel is niet mannelijk. Het zijn mannelijke gedeelte en vrouwelijke gedeelte van de ziel. Natuurlijk, dat de mannelijke, de mannelijke komt dan in een mannelijke lichaam, ja. Maar soms omwille van de correctie vindt de hoge, de schepper, de schepper zelf, de scheppende kracht, dus de enige scheppende kracht, vindt het wel relevant voor die, voor iemand, voor de ziel, om de ziel te laten in, inbedden in een vrouwelijk lichaam. Omwille van de correctie, om die ziel te brengen, uh, kans te geven om in die uh, incarnatie uh, bepaalde uh, correcties te verrichten. Om vooruit te, te loog te gaan waarbij juist de, deze combinatie optimaal is. Begrijp je? Het is, on, het is onvoorstelbaar wat mij, met mij Torah het kabbalah had, uh, ogen kabel, open gemaakt. Ari en met name Zoger dat ik, dat ik het kon, want ik had altijd ook precies dezelfde opvattingen had ik een man moet een man, een vrouw weet je, al die opvattingen of dan een beetje cultuur, maar moet je weten nu, dat is geen cultuur het is zo volgens de wetten van het heelal en alle religiën zeggen dat zij uh, uh, beroepen zich alleen op, op ons verstand dus andersom kan het ook vrouwelijke ziel vrouwelijke gedeelte van de eend ziel kan hier op aarde komen, of in een mannelijke, mannelijk lichaam, weer opwille van correcties. Dat wil niet zeggen, wat voor, wie weet wat het zal in de volgende generatie zijn. Misschien de volgende generatie zal wel dezelfde wat ik zeg, ziel wat kwam van mannelijke die kwam in een vrouwelijke, of omgekeerd, in de volgende generatie, komt wel in een hetero toestand. Als het nodig zou zijn, maar als het van boven, als het ware nodig zou gevonden worden, en van boven wordt alleen nodig geacht omwille van jou, van de ziel, van de mens, om de ziel te brengen naar de ver vervolmaking. En daarom is deze kwestie absoluut niet meer voor ons aan de orde. Dus dat is van boven bepaald zo, en dat heb ik vanuit de diepste diepte van de Zorger heb ik het, kan ik het aan jullie vertellen dus yes. dan is het volledig overtuigend, dan gaan we zo absoluut zegt niet, daarover spreken daarover niet wel, bestaat iets of je hetero bent of iemand hetero, of iemand wat benoemt homo, of weet ik veel uh, dat of lesbisch als het geldt voor allemaal als een als man met een andere man gaat, of, of, of, yeah, so of, no, so uh, of een vrouw met een andere vrouw, of een hetero-man met een vrouw, ja, ik bedoel, normaal, zoals met dat. Als het zo gaat, waarbij de mens of een de mens nastreeft no, alleen maar lichamelijk genot, daardoor, nou, dat is niet oké. Maar dat is dan zowel so voor hetero als voor als voor de homo. Precies hetzelfde. Heeft geen verschil. Als een man alleen gaat met de vrouw om alleen om zijn om alleen zichzelf te bevredigen alleen om met om die jeuk heeft ergens of een vrouw heeft dan ergens, weet het. Heet het. Huh? <coughs> <coughs> heet het ook ookjeuk in het Nederlands? Oké. vlindertjes vlinderen in ze, vlindertjes Is netje beetje saai, <coughs> netjes, <coughs> <Netjie. Netjie. coughs> okay. Als het gaat alleen, als het gaat alleen op, om plezier, om plezier te doen. Nou, dan is het natuurlijk, dan is het natuurlijk heeft die verbanden niet van boven. Maar als een man voelt Verlangen naar een andere man, dat je voelt dat die verwant zijn met elkaar, dan, het, dan, het, dan is het ook een kanoncering een tegen, zijn, tegen zijn, dat, die, dat het zijn tegenligger is in, in, in het hogere, absoluut. En dat niemand is, niemand is bij machten om hier iets in te brengen om te zeggen: Het is niet mijn opinie, ik heb geen opinie meer. Dan zeg ik je vanuit de de ware torah, ja? De torah, spreek ik ook over de ware torah, wat maar vraag nou mijn uh, uh, uh, broeders, dan begrijpen ze dat absoluut niet, dan de komedie spelen. Terwijl ze ook uh, stiekem spelen, doen ze dat de ding ook. Metaal, met elkaar met met te knoeien, maar eigenlijk zo, want dat mag niet. Maar ik zeg het dat, dat het allemaal oké. Okay. <coughs> Stoe doe je wel, dat is niet oké, okay. dan, dan, dan, dan verknoei je jezelf, jouw krachten, maar als een man heeft een vo volledig ver het relatie met de ander, want het kan zijn dat een man heeft dan, die zich als man opstelt in aanzien van zijn partner, dat die een, een, een mannelijke, ik wil zeggen, mannelijk uh, ja, dus het kan zijn dat dit twee partners zijn inderdaad. Dat of, of, of dat het zo is dat de andere is gekomen in, in een vrouwelijke lichaam. in is een mannelijke lichaam, Nou, Hebben we iets te maken in de. Uh, heeft de schepper iets te maken met het lichaam? Als een man gaat met een andere man en die heeft dan dat soort relatie, echt een relatie, echte bindende relatie, heeft, hebben ze iets te maken met het lichaam? ze verlangen, ze hebben iets voor elkaar ze begrijpen niet hoe dat allemaal zit het kan zijn dat die voor de zielen zijn voor elkaar geschikt dus, daar, dan wil ik dan niet meer daarover hebben dat jullie dat allemaal goed weten Eén keer heb ik nooit daarover gesproken maar omdat uh, iemand heeft dat gevraagd daarom, daarom heb, ik het, uh, heb ik het een keertje willen zeggen, want we hebben ook even daarover gehad over die zielen, afdalen van de zielen dat weten we hoe dat zit, oké okay? Eenvoudig, hè. Zo, dan moet je zo zien dat dit allemaal van boven is geregeld. En niet uh, zo. Oké, okay, we gaan dan verder met de zogernieuw. Um, we gaan de volgende linie. Dus dat zijn we. De volgende linie beginnen we. Um, we zesje ze katoef. Ze amar. Dat what vertale, want date, uh, Pratie, dat is wat gezegd is. Ik ga direct dan direct Want dan heb ik al veel tijd naar praatje besteed Nu ga ik direct vertalen. We zesje En dat is wat geschreven staat. Tussen de volgende alinea. Waar we vorige keer op. Waar we gestopt waren heel voorzichtig moeten we hier doen we zeshe kalil bivrit Ahu, de eil beshoshana. heel voorzichtig nu en al dat licht hij uh, vertelt vertel het ook zelf dus en het licht die vijf chassadim is uh, verzameld verzameld in de in brit, brit betekent uh, verbon, verband, verbond, zo, verbond, en ja. dus, al dat licht waar we hebben over gesproken, die vijf keer dat het licht werd genoemd in het Torah, dat werd uh, ingesloten in, in die brit, in dat verbond. Zag je, zullen we echt geweldige dingen beleven als we het verder gaan de ael de de bij Shoshana die Brit nog eens slaat op die breed. we ook ziet die veel antecedenten zullen we hier tegenkomen dus die breed dat verbond dat binnenkomt binnenpenetreert in die Shoshana, in die uh, Lely maar. Ja. dat wil zeggen Hei Chassadim, we hebben gezegd dat Hei Chassadim, de vijf lichten, Chassadim, die dan de Shoshana binnen zijn getrokken, binnen Dus de Shoshana heeft, of de Malchut, Nuk Nukwa, nu <coughs> nu hetzelfde, alleen uh, een andere beeldspraak. Dat de Nukwa heeft vijf Wroot omhoog gedaan, dus wat we en daarin kwam het licht, mannelijk licht, vijf Chassadim. Hij gaat het verder ons vertellen. Dat wil zeggen, dat vijf chassadim, deze vijf lichten van chassadim, nichlalu mikodem, derde regel, werden eerst uh, ingesammeld, of, of ingesloten, eerst ingesloten bij jessot in de jessot van de Jeran-pien. We weten dat Jezot de negende sfera is. En alles van Jezot, alles wat komt bij je komt via Jezot. En Jezot is ook, ook, ook bijvoorbeeld bij de mens, ook een plaats waar, van binnen ervaren, waar ook al de seksuele uh, dingen zich bevinden. Gewoon ook bij de mens, wat ook bij de mens ook geboorte begint of uh, de, zeg maar voortbrengen iets, begint ook bij je soort goed kijken wat het allemaal is Velo um, Velo uh, wauw Yashar mebina hij zegt, al die lichten die kwamen nu bij, bij Malchut of bij, the, bij Nukwa of een an andere woord bij die bij de Shoshana, bij de Lely, kwamen niet van de Bina, direct van de Bina, naar, naar de Nukwa. Ja, dus wat is het verschil? Wat welke afstand is? Uh, Bina, en dan komt het Zeerampin, ja? En dan goed, Ja of niet? Zeerampin bestaat uit zes sferot. Dus eigenlijk vijf eigen dat zijn die vijf chassadim van Zeerampin. Dus Chesset, gura Tiferet, Netzach, Oot, en dan nog bestaat nog de zesde van de Pien. dat is dan een verzamelpunt. In je zot komt alles binnen weer, in je zot. En je zot geeft het aan Maalhoed. Net zoals in onze wereld, dat je zot, de plaats uh, is waarbij een je Mannelijke mannelijk je zot, komt in een vrouwelijk je zot, En wordt het samenvloeien in onze wereld, tussen ja? in in, man en vrouw. Wat en daaruit voortvloeit, voort, daar, eh, daar komt een samen, samen, samen, samen, dat uh, samenvloeiing van met elkaar. En daaruit komt uh, een kind als het een voortbrengsel. Zo is ook dat komt vanuit het geestelijke. Dus zie je aanpind? Wat zegt Jans? Even je zachtjes, want zeer belangrijk als we dat begrijpen, als we dat even ervaren. Dus die vijf lichten Chassadim komen niet direct van de Bina naar, naar, naar de Nukwa, maar eerst komen ze allemaal in de Jesuut. Dus ze komen naar Chesed, Kvarat, Fer, uh, Netzach uh, God, en allemaal komen ze eerst naar Jesuut. Hanikra ja? Elohim, um, dus Bina heet Elohim dat komt niet van Elohim, van de naam van Elohim, Eelhanoukwa, naar de Noekwa, maar naar die Brit. Dat komt, eerst komt alles naar de Brit, naar het verbond. Zag je, zag je, welk verbond heeft de schepper nou met, gemaakt met, het, met zijn uitverkoren volk, et cetera, et cetera. En verbond, verb, welk verbond, verbond of verband, Verbond, oké, okay. verbond, verbond. En verbond is juist het verbond van Brit, van, van Jesod. Men kan alleen de schepper leren kennen, als je vanuit Jesod kan men de schepper leren kennen. En daarom geen religie helpt, geen religie kan iets ons vertellen over de schepper. Want zij komen niet aan hun Jesod, alleen om te stoeien, maar, maar de jesod daaruit als een mens gaat ervaren zijn de kracht van jesod, dus eigenlijk daar ook, bij ons is ook waar al die krachten komen natuurlijk ook wat vertolkt worden bij ons ook als seksuele krachten natuurlijk maar, maar dat zijn de scheppende krachten die ook in jesod met name in jesod alles, wordt, alles daar wordt geconcentreerd. Alle krachten die bij ons zijn, worden daar in Yesod, ook in de hogere, in de, in de wereld het Salud, bij Yesod worden ze allemaal zeg dat, uh, opgehoopt om dan naar de maalgoed te geven. Ook precies hetzelfde is met ons. En we leren nu met de Kabbalah leren we ook dan opletten zijn en ontwikkelen ons danig naar binnen, totdat wij tot je soort kan aankomen. Want alleen van je soort kunnen wij dan, de Schepper, kunnen wij dan, van Jezod, dan hebben we negen in onszelf als het ware ervaren. En dan kunnen wij dan vanaf Je kunnen wij de sterkste, sterkste orgozer doen. Het sterkste, zeggen we, dat, weerkat gewicht kunnen wij doen, ja of niet? Iedereen begrijpt dat? Hoe lager van hoe lager binnen jezelf jij verzoek brengt, hoe meer krachten heb jij om van de diepte van jezelf een en, en, en als de licht te doen, hoe sterker ontvang je het licht, hoe sterker bevatting bevatting ontvangen. Dus als iemand dan tot je komt, tot zijn diep komt qua krachten, en daaruit gaat de schepper leren kennen. Nou, dan is de hoogste op in de, de goddelijke logica en de redding komt daar vandaan. Redding is de, de dertien, de formule dertien. Dat is de redding waarover wij het hebben. Dat is iets wat ik niet ergens, nergens kon vinden in de wereld en met geen mens. En dat is dan, wat is dan die dertien? Dus dat is de dertien eigenschappen van het barmhartigheid. Ja? Dus de, dat is dan Chassadim, eerst werken aan jezelf om Chassadim te ontvangen. Net als de Nukwa, Chassadim alleen. Dat is de eerste fase, dat is dan getaald 10. En dan nog een inspanning leveren, waarbij in die Chassadim dan uh, een, een schijnsel Chogma komt. Wijsheid van Chogma. Dat is dan de dertien. Maar hij straks nog even aan de volgende pa pagina gaan we, oh, gaat, gaat, gaat ons geweldig uitleggen wat is tien en wat is dertien. Maar ik zeg het even tussendoor. Dat is de breed waarover we het zeggen. Dus de zoger spreekt nu dat het niet komt, dat licht Hassadim niet komt, niet van Bina direct naar, naar uh, Jesod, maar eerst um, naar, naar wait, sorry, niet naar, naar de minukva maar eerst naar Jesod. Oké? We hebben we hier, je zot de zee pin. En wat is de brit Verbond. En wij zijn net zo als de als het operationeel systeem. Wij zijn net zo so als de pin en malgoed hier op aarde. Dus dezelfde verhoudingen hebben we hier op aarde. Als zee pin en Ook als een man bijvoorbeeld met een man en een mannelijk en vrouwelijk. Dan zit je zot tot je zot. Ja? Gaat het. Eh plaatsvinden. En dan zeg je dan, we hebben Brit hier Jesod de Zeeranpien, en Briet verbond, wat is zegt, verbond, een andere woord, wat verbond staat in de Torah, verbond, is niets anders dan Briet, dan Jesod dan van Zeeranpien, ja, of bij de mens ook, Jesod, uh, dat is dan uh, ook weer, we weten wat ook okay, Jesod is, ook bij de mens, en de mens ook opleidt met zijn soort dat hij dat hij niet goed opleidt met wat hij doet ermee. Dus dat hybrid de we zitten in de vierde regel, langzaam weer. Het is ik weet niet hoe ik het uitleg, dus ik probeer dat. En het dat verbond is je de Jesodezerampin that is yisod. but is from some Tevet, what the Talmud is, and we wait to what yisod is, the name of the Svira. The Isle be Shoshana, the penetrate in the Shoshana, of in the uh, Nukva itself, but in the Hebraic, some Shoshana, some Hebraic, the Nukva, the Yisot, in the Nukva uh, penetrated. When tam Otam and the Have the five wat is hun en die geeft hen aan die nukwa, die vijf vijf lichten. Die geeft aan die nukwa. Wat jit baer, bezamoog en de zin daarvan wordt, betekenis daarvan wordt straks nu direct aan, we uh, zeggen belendend wordt hier in de volgende, wordt uitgelegd. Kom, luister goed, zeg je, het is niet moeilijk, maar alleen, het is heel andere, heel andere logica, en daarom is het werk moet je doen om het op te nemen. Van binnen, innerlijk werk moet je doen om het op te nemen. Als je probeert met je hoofd omhoog, probeer het in gewoon te luisteren, probeer het op te nemen, en zachtjes, zachtjes, zal het zoger voor jou, alles openzetten. alles open zetten het doet niet of je man of vrouw bent, en we hebben gezegd het is absoluut, in onze generatie het is absoluut niet als je vrouw bent dan krijg je ook alle de hoogste van alles binnen jezelf, als je man krijgt ook in hetzelfde absoluut geen enkel zeggen jullie geen enkel verschil we gingen de volgende linie we gingen elu hei chassadim en zie hier hey. Deze vijf chassadim, deze vijf lichten van chassadim, van genade, hayatzim, alle hei die uitkwamen op die hei, op die vijf gvorot. Ja? Dus als men zegt uitkwamen op die vijf gvorot, vijf gvorot waren omhoog geschoten, als het ware. Ja? Zoals wij zeggen dat, orchoser. Uh, en daarin kwam er uh, licht chassadim. Eh, kanaal, zoals het boven gezegd is. Hem, Nekraim, Zera. Kijk nou. Zera betekent, die heten zaad. Waarom wij weten over zaad? Omdat staat ook in, de, in het Torah geschreven. dat De scheppers schiep eh, hoe heet het, zaaddragende gewassen, zaaddragende. Ja, zaaddragende. Dat dat is allemaal dat. Waarover spreek je dan? Dan de innerlijke geheime Torah vertelt ons waarover de Torah heeft het. Of zaad, zaad als het gesproken wordt hier, of zaad, betekent die vijf kasadim die kwamen in vijf woord. Dat is het zaad. Hij gaat die verder ons vertellen. Dat is dan, zeg je dat, dat is het zaad. Dus vijf kasadim en vijf woord. Vijf woord omhoog en vijf chassadim kwamen daarin. Dus dat zegt je dat dat is zaad. Ga we verder. Niet proberen dat gewoon verder gaan doorgaan. Het is werk aan jezelf om jezelf uh, niet met je hoofd te proberen, maar proberen boven het verstand te gaan. Zal je het onvoldig? Straks iedereen zal onvoldig dat ervaren. Maar wanneer je boven jouw verstand gaat, emonale mala miada. Dat is dat is het gereedschap wat de schepper gegeven aan ons als redding maar niet binnen ons verstand dat is geen redding, dat is dood dat is de kracht van de engel des doods om binnen jouw verstand te proberen te bevatten dus probeer het boven jouw verstand, probeer gewoon luisteren. dus vijf schazzadien niet waarom, maar wat is waar ik waar weet over hebben dus wat en hoe en daarna komt later andere dingen die worden jou dan van boven ingefluisterd, waarom en hoe dat allemaal zit. Dus hij zegt ons zoger vijf Hassadim en vijf borot, die heet dat samen heet zera, dat heet zaad. Komen we verder? Hij legt het ons geweldig uit. Sheikar tokev hadin vahag borot En hier komt hij tot iets geweldigs. Hij zegt dat de kracht van de din dus van de gestreinheid we en die geworot is het andere, andere woord voor, voor, voor din maar alleen dan de, die vijf krachten van die Malchut, de maalgoed heet die massag die in de massag zijn in het, in het scherm zijn ja? dus alles eerst om, om iets te, te ontvangen moet het eerst scherm worden opgebouwd ja, eerst kracht opgebouwd worden en dat is zeg je de Massach, dus dat zegt hij dat de kracht van de dien en gworot die in de Massach zijn in het scherm zijn shebakoham makaya makaya makael haorayelot dat krachten welke waar de krachten welke ehm um, eh uh, wordt uh, een, een, een, een slag ge gebracht worden. Een slag betekent licht altijd wil slag slag als het ware brengt toebrengt aan de massage en de massage dus onze je, gaat het licht weerkaatsen en weerkaatsen niet om te uh, en als het zo lang zo, zodra het licht zodra het licht kracht heeft om het licht binnen te laten. Natuurlijk laat je dat altijd binnen. Ja? Nou, dat is zoals, laten we zeggen, in onze wereld. Laten we zeggen zo, even een voorbeeld. Ergens op een dancing, een jonge meisje, een jonge vrouw, en ze ziet bijvoorbeeld een man. En die gaat dan een aanzoek doen, Hij gaat proberen met haar even, ja, even proberen dat rond, rondom haar even rond om haar, even als een handje, handje, een beetje dat, uh, wil ik graag met haar diepere contact hebben, weet ik veel. En zij kijkt naar hem, en zij kijkt zo, en hij praat met haar zo, en zij voelt dat een beetje zo, voelt nee, dat is niet van mij. Bijvoorbeeld, ja, en zij bijvoorbeeld, misschien zoeken ze partner, weet ik veel. En dan zegt ze, nee, nou, toch niet van mij. Dan, wat doet ze daarmee? Van binnen. En voor mij, maakt ze gewoon als het ware een scherm, waarbij scherm uh, tegen zijn aanzoeken, waarbij zij uh, geen orgozer wil, geen, wil wil zijn aanzoeken niet weerkaatsen. Dus zijn aanzoeken zijn complimenten, alle, alle, alle mooie praatjes, flote flote flote babbel. Hij wil natuurlijk bevallen, is is net zoals aanvallen, net zoals licht wil binnenkomen mannelijk. En zij kijkt naar hem zo, en, en ik zeg ik niet, wat moet ik doen? En zij ziet bijvoorbeeld, dat, nee, het, het is niet van mij. Het is niet de moeite waard, het is niet mij. Ze voelt het bijvoorbeeld dat. Dan gaat ze dan als het ware uh, gebruikt zijn uh, haar weerstand, massag, anti-egoïstische kracht, laten we zeggen. Nou, wat wij noemen dat in de, in de, in de, in de, de geestelijke noemen we dat anti-egoïstische kracht. Maar ze gebruikt ook een soort massag een scherm, waarbij ze al zijn verzoeken, aanzoeken, alle mooie praatjes, allerlei vlotte uh, babbel, dat gaat ze allemaal, we uh, uh, zeg dat, uh, afstoten. afstoten. Maar doet zichzelf niet open. Haar hart, en haar gevoel, doet ze niet open daarbij. Right? Nou, dan komt een andere, bijvoorbeeld, en zegt, eh, ze voelt iets, ze begrijpt, ze gaat iets. En ze wil toch met hem uh, een vervolg, een bal ingaan, een klein beetje op zijn, op zijn babel of zijn dat, of op zijn, op zijn, op zijn dingen. Wat doet ze daarmee? ze gaat niet alleen afstoten, zijn, zijn. Ja, niet alleen nee zeggen, maar ze gaat dan op dat moment in op zijn gesprek. Ze gaat met hem gesprek aan. Dat betekent dat zij gaat het licht, euh, licht weerkaatsen. dus ze, ze gaat reageren op zijn op zijn aanvallen uh, van zijn licht. Maar een man doet altijd zo, man doet niet anders op hierop dat als hij dan ziet een vrouw bijvoorbeeld en ziet dan uh, hij doet gewoon hij wil dat net, dat is net als het, het licht laten penetreren in haar. Het zit in een systeem, je rantje dat Kan goed. Kijk, wat ze ook doen, wat ze met elkaar, ze praten over politiek. Het um. is zo, het zit in een systeem, dat hij he probeert het en zij moet het uh, wel weerkaatsen natuurlijk. Natuurlijk, als hij samen zit in de politiek, dan is het it, iets anders. Maar ik bedoel, dan gaat zij weerkaatsen zijn licht, wat hij op haar projecteert ja of niet, hij projecteert op haar aandacht ja of niet, aandacht zijn aandacht is ook licht dat je. hij gaat het allemaal op haar doen en zij gaat het weerkaatsen dat is een beetje, dat, een beetje als voorbeeld van wat het, hoe dat allemaal dat proces plaatsvindt, oké okay? dus een zeer rangpinnen goed, ook ongeveer op die manier okay. oké okay. uh, dus hij zegt dat. Wat wil je ons zeggen Dus die kracht zegt die, die, kracht dat de kracht van de massag van de weerkant van de kracht van de massag van het scherm, zegt hij: die, die slaat, elkaar slaat, die slaat, maka slaat op, de, op het licht op het hoge licht. Dus dat is wat we zeggen, dat eh, omgekeerd. Dus dat de, de, de kracht van de vrouw, wat we zeggen in ons voorbeeld. die dan slaat op zijn uh, uiting van zijn aandacht. op zijn op van die man, bijvoorbeeld. Dat zegt die en. en terugbrengt hem. en brengt hem terug. Dus hij zegt: jouw praatjes allemaal uh, stoot zij als het ware af van zichzelf. Ja? Nou, hij zegt nu. De ja, nee, hoe neemt hij bij ateret is Dat deze kracht, zeg je, dat afstotende kracht, bevindt zich bij ateret jissod. Bij, laten we zeggen, het kroontje van jissod. Ik zal straks alles vertellen. Ik wil niet dingen zeggen later, later, later. Ga stap voor stap. Hier zit een enorm geheim als we het gaan ervaren. Dan zullen we dat ervaren. Nergens heb ik zo als ik jullie vertel. Nergens in de wereld. In het openbaar wordt het verteld. Nog nooit werd het verteld. In het openbaar. Natuurlijk een paar kabbalisten met elkaar. Ze weten waar het over gaat. Maar gewone mensen dat vertellen. Nee dat wordt niet verteld. Ik verreis dat jullie bepaalde. Bepaalde houding. Van, geen kennis is nodig. Van jullie. Maar houding. En natuurlijk weten. Wat is Zivok de Hakka. Wat betekent die boek bij elkaar? Wat betekent die uh, stotende samenvloeiing? Dan heb ik iets, iets verteld nieuw. in dat op een voorbeeld van, van die dansing van een man en een vrouw. Ja. Maar wat heeft zegt ons nieuw in Gidush. Een, nieuw, een nieuwheid aan ons. Dat niet de maalgoed zoals we altijd hebben gezegd. Die, die, die of de Nukwa heeft die massa. Zoals we daarvoor hebben gezegd. Ja? we hebben gezegd dat die Nukwa. die had die die kracht van van Masrach. maar hij zegt nu iets anders ons. zo so, stap voor stap hij brengt ons alle andere dingen hij zegt dat zo de tweede gedeelte van JESUS dat heet kroon van JESUS JESUS ja dat die dat dat dat dat mm, <coughs> atteret JESUS heet dat atteret JESUS dat dat van de van de bin, niet van de Noekwa. Die heeft dan dat, die heeft die weer uh, uh, afstoten de kracht. Dus masach is dan niet eerst bij die, bij die Nukwa, maar eerst masach, wat gaat dit, wat is echt ons? Eerst je zout aan zijn laagste, de van je zout. die gaat het licht eerst weerkatsen. Eerst weerkatszen. En dan ontvangt hij dan van die Bina, want Bina is boven hem, ja, Bina. Ontvangt hij van Bina al het licht naar zichzelf toe. Want het licht kan je alleen maar ontvangen als je een Zivuk heeft. Zonder Zivuk geen licht. Net zoals die man die uh, op de dans als hij niet reageert, dan kan je schrijven wat je wil. Dan wordt het brand schrijven, wordt niets. Je komt er niet binnen. Ik kan het niet penetreren verder. Zo so is het ook hier precies hetzelfde. Maar wat zegt hij ons? Geweldige onthulling als we het even. Dat je zot zelf. Dus uh, je zot zelf, een, een lagere gedeelte van je zot. Is also zo uitleggen. Die heeft in zichzelf die kracht net zoals nu Ik zal zo direct uitleggen. En dus je zot zelf maakt binnen zich, binnen zijn eigen. je zot maakt die dan. Uh, deze zwoek als het ware. Dus die gaat weer katzen vanuit je soort, niet van de Nukwa. En dan krijgt die dan eerst uh, dat vijf chassadim in zichzelf. En dan geeft die, die weer aan die Nukwa. Dan pas. Dus ja, net zoals so de moeder vaak moeder deed vroeger, weet niet, soms of als een diertje, vogeltjes. Dat de moeder eerst gaat dat en je geeft dan aan, aan, aan, ja, aan een kuikentje, of een moeder, moeder ja, soms neemt ook iets in haar mond eh, of wanneer een moeder, moeder leert een kind om vlees te eten dan, eh, gewoon een volk gewoon een volk die ja. gewone moeder neemt het in haar mond even, even goed kouwen, kou, een klein beetje en dan, dan stop je dat in de mond van een van kind, ja, net zoals dat vogeltjes dat doen ja? zo doet ook Jezod ten aanzien van een oekwa dus heeft in zichzelf, dus manlijk heeft in zichzelf de kracht om die twee, als het ware, om, om als het ware, Ghorot en Gassadim in zichzelf. Dat dus is geweldig, als je dat zo begrepen. Dan begrepen we dat een man kan volledig onafhankelijk zijn van een vrouw. Begrijp je? Daarom staat het ook geschreven in de Torah, in de Genesis, dat uh, het is goed, het is niet goed voor de mens, voor de mens, om alleen te zijn. Maar staat niet dat dit mag niet. Gij, gij moet trouwen. Staat nergens. Hoeft niet. Begrijp je? Hoeft niet. Absoluut niet. Dus, want waarom is het zo? Want alles moet, alles moet autonoom zijn. Zij rampen moet ook in zichzelf ergens, in je zoot. autonoom blijven. En dan kan die pas volwassen aan de noekwa geven wat hij dan eerst uitkouwt. Niet uitkouwt, maar bedoel, hij ontvangt eerst, en geef geeft hij aan de noekwa. En niet dat hij, wat eerst hebben we gezegd, paar lessen daarvoor, dat zeerampje, dat die geeft het licht, georgas het maar de noekwa die weerkaart, die vijf taaie bladeren, herinnert je nog, dat klopt allemaal maar eerst zegt hij, gevoeg hij ons toe dat dit bij bezeer aan Pien zelf van zeer aan die heeft die twee krachten in zichzelf zo, misschien ga ik ook iets zelfs optekenen iets ja, dus hij heeft dat twee twee van die krachten dus hij heeft ook, laten we zeggen uh, rechts is van hem is een hogere soort, net zoals gisteren en uh, links van hem is de is Gvorod van Jesod, rechts van Jesod. Jesod heeft twee twee dingen, twee kanten. Als twee dingen, rechts is dan Yesod van Chassadim, van de kracht van Chesedim, en links is Jesod Yesod van Gvorod. Dus dan die Gvorod die gaan als het ware of rechts of links, we kunnen ook hoog laag zien, maar we spreken van rechts en links omdat dit chassadim is. De kracht van chassadim spreken we dat allemaal in, het, in de breedte. En, en de kracht van hoogma is van boven naar beneden. Daarom spreken we dat, dat het rechts en links is. Omdat het gaat om de kracht van chassadim. Maar Jesod, heeft, jesod van Zeeranpien heeft die twee krachten in zichzelf. Rechts is chassadim wat wil penetreren als het ware in Jesod van links. En je van links is net zoals Gvorod. E die wil dan als het ware weerkaatsen, weerkaatsen het licht van je zelf. Dus je is in zichzelf heeft die twee krachten je Wat Wat hebben Dus je zelf heeft die twee krachten in zichzelf, links en rechts, waarbij de links gaat weerkaatsen het licht van, van rechts. Waarom is dat zo so gedaan? Dat hij eerst in zichzelf ontvangt je en dan pas geef je dat aan de malgoed. Waarom is dat zo? We het allemaal? Doen. Want de maalgoed de nokwa, is een moeilijk geval in, in de wereld, absoluut ook. Het is een moeilijk geval, waarom? Het, omdat het is veel verruwingen van krachten. En eerst moet een beetje verruwing komen, ook in Serapien. In soort van voor alvorens het doorgegeven wordt aan de lagere. Uh, ja, net zoals we ja. hebben gezegd, dat ja. de moeder bij die koud eerst een stukje vlees uit en dan geef je haar aan haar baby. Zo is het ook hier, zelf voor zelf. Eh, het is zod. Zal ik zeggen? Rak, baateret, a isot, de ziran pin, zo, baamstichotan, Hij zegt zo. Dus die kracht van Massach bestaat dan bij die isot, bij die de ateret, jesot, bij die tweede kracht. De tweede, zeg ik, de linkse, de, de, de, de tweede gedeelte, onderste gedeelte van isot. Zaf voor zaf. Hier zitten enorme dingen die we later gaan ervaren. Maar beetje, ik ga niet, ik, ik zou nog veel, veel, veel, veel verder willen uitdiepen. Wat is in de mens, hoe het in de mens in elkaar zit. Maar later, een beetje later, want jullie gaan lachen. Het brengt lachen, gelachen bij de mens. Alles wat, wat niet gecorrigeerd bij de mens brengt, brengt gelachen. Als de mens gaat lachen, betekent dat hij een bepaalde lachen in zichzelf aantreft. Die dan nog niet, die dan wel willen luisteren. Maar daar zit dan een probleem. Lage, ik zeg niet dat verkeerd. laag is goed, maar glimlaag is goed. Net zoals drinken, is drinken is goed als je dan eh, doopt, doopt, zeg doopt, doopt eh, en, en, en speculaar in een in whisky. Nou, dat is dat gezonde drinken. Dat so is of whisky of iets anders of, yeah? of, of een wijn. Ja, doet niet aan zo is het ook zo is het ook ja. zo is het ook met de mensen de reactie van de mensen als een mens lacht echt lacht uitbundig lacht dan betekent dat dit verkeerd met hem is dat betekent dat die bepaalde lagen van zichzelf natuurlijk wat is nou geweldig hier dat, uh, om te dragen bij, bij mij tegenover mij uh, alleen maar uh, vrijdagavond zaterdag allemaal lachen waarom alle ellende komt erbij de mens lacht al zichzelf dood begrijp je lacht, lacht zichzelf kapot om al de ellende van de week van zichzelf uit te kotsen. En dat uit te kotsen, als je hoort dat iemand zo so uitbundig lacht, dan betekent natuurlijk dat het dat, dat net als uitkotsen wat hij doet. Een glimlach, dat is net, dat is goed. Een glimlach betekent dat je toch een klein beetje meer hasadim hebt dan de gvorote, dan die kracht, Dat je een beetje overwint jezelf. En dat is een glimlach. Kijk nou zelf naar de filosofen. Kijk nou naar de Voltaire. Ja, Voltaire. Was, ja, Voltaire is goed. Hier, ook met een glimlach. Een beetje, een beetje sceptisch Een beetje dat. Hè? Bijvoorbeeld als je leeft. Als je weet niet iemand had geleerd. Vroeger had ik al die dingen geleerd. Gele gelezen. Candide. Ja, bijvoorbeeld. Geweldig verhaal. Maar altijd met een glimlach. Ook filosofen. Ook een beetje met een glimlach. Kleine glimlach. Maar omdat. Er is geen reden om uitbundig te lachen. En wel de reden voor iemand die ongecorrigeerd is. Als iemand lacht, betekent dan dat hij dan in zijn innerlijk tot een bepaalde sector, wat bij hem jeuk veroorzaakt, als het ware. Jeuk. Dat, hij dat, dat, hij daar, dat daar zijn problemen ergens zitten. Hij wil niet penetreren bijvoorbeeld tot je zot. En wanneer een mens langzamerhand tot je zot aankomt, dan glimlach je alleen maar. Maar kan niet meer lachen. En daarom is het jesod, is geweldig voor ons. En daarom wil ik nog wel erg voorzichtig spreken over jesod. Want wij kunnen het nog moeilijk aanvoelen waar het is. En hoe dat in elkaar zit. En alleen via die jesod kunnen we straks echt teta-teta relatie opbouwen met de schepper. En niet via religie, niet via, via de krant en niet via allerlei meningen, maar en tijd. Daarom, daarom doe ik het erg voorzichtig eh, daarover, over die je Maar onthoud dat je een en verbond. Verbond in je briet, hetzelfde Jezelf breed. En ook bijvoorbeeld hetzelfde is, bijvoorbeeld wat we noemen worden Mila. Ook bij Joden bijvoorbeeld dat het, dat het besneden is, wat het allemaal is we zullen allemaal erover hebben, niet dat besneden is fysiek, maar we zullen allemaal leren wat het allemaal is, maar dat is dan het verbond te van tussen de schepper met het volk, ja, met het mens, met de mens, en dat hoef je niet, die jouw besneden is, ja, als je niet jood bent, absoluut hoef je dat niet te doen, ja, als je dat gaat doen hier, uh, daarmee, of je hoort dat ik zeg, dat je soot, via je soort moet je dan besneden is doen, en je gaat uh, interpreteren, dat letterlijk, dan... Uh, dan zal ik misschien jou vragen om onze cursus te verlaten. Maar dan moet je absoluut dat niet doen, want dat betekent dat je letterlijk dat doet. Maar iedereen van jullie zal zonder besnedenis, zal besnedenis in zichzelf ervaren. In Je eigen is je zood. En zal je net als uh, volmaakte Jood zijn. En de andere Jood die dat, niet, die dat niet doet, die wel besneden is, maar die dat niet in zichzelf, die je, je zood ervaart, die blijft dan buiten en de schepper keek naar hem nou nog als een kind en natuurlijk kreeg hij veel voor voordat hij nog weer, voordat hij tot Jezod aankomt oké, okay? dus Jezod even weer belangrijk dat Jezod jezelf in, inprent in jezelf Jezod Brit, Hebreeuwse woord ook uh, Brit is ver, verbond verbond en ze, ja, Brit Mila bijvoorbeeld ja, Brit Mila het verbond van Mila, Mila betekent besnedenis, maar Mila betekent ook woord dus breedmila heet het bijvoorbeeld uh, besnedenis, ja, breedmila is besnedenis. Maar betekent ook breedmila betekent verbond van woord. Begrijp je wat ik bedoel? Dus twee verschillende dingen. En als het alleen maar verbond is, alleen naar vlees, maar niet stap voor stap. Zullen geweldige dingen zullen we allemaal ervaren. En vrouwen zullen ook ervaren wat het allemaal is zo is, hè? Nee, Pausen, sorry, Pausen, but that was, <laughs> you was tough trouble on was? a flesh over.